In een huis van de Amerikaanse president Biden zijn weer een paar geheime documenten gevonden. Wat er precies in staat, weten we nog niet, zegt deze CNN verslaggever. The Justice Department conducted a search of the Wilmington, Delaware home and found additional materials with classified markings. They opened up the home for this search that included a search of the living, the working and the storage areas in Wilmington, Delaware. De laatste weken werden er vaker geheime papieren gevonden bij Biden thuis. Dat mag niet, volgens de Amerikaanse wet moeten die stukken worden overgebracht naar het Nationaal Archief. Biden zegt dat hij meewerkt aan het onderzoek. Bij oud-president Trump zijn nog veel meer documenten gevonden en hij is niet van plan die zomaar over te dragen. De politie zoekt een man van 49 voor de schietpartij gisteren in een winkelcentrum in Zwijndrecht. Een vrouw van 66 kwam daarbij om het leven. Haar dochter raakte zwaar gewond. De politie denkt dat de ex van de dochter het heeft gedaan. Daarom hebben ze ook een foto en zijn naam online gezet. Nieuw-Zeeland heeft een nieuwe premier. Het is Chris Hipkins geworden. Hij is van dezelfde partij als Jacinda Ardern. Zij maakte vrijdag bekend dat ze ging stoppen als premier... omdat ze niet meer genoeg energie heeft. En een feestje voor Goldband. Zij wonnen gisteren op EuroSonic de popprijs. En dat konden ze amper geloven. Oh, uh, fantastisch! Hey. met je vrienden uh, uh, en uiteindelijk sta je dan misschien hier met uh, allemaal gelezen. Volgens de jury heeft de Haagse band afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek gemaakt als soundtrack van de post tijd met optredens vol knaldrang. Het weer nog, de dag begint bewolkt, uiteindelijk komt vanuit het westen de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het tussen de 1 en 4 graden, morgen ook zoiets, maar dan wat minder zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam. De vertraging is daar bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Jazz. Yes. Welkom terug luisteraars, welkom bij ZFM Jazz tweede uur op deze koude, wat grijze zondagochtend. Dat was zon voorspeld, maar dat komt zeker later vandaag. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Zoals u uh, het eerste uur heeft kunnen horen, uh, staat vandaag als instrument de jazzgitaar centraal. En daar gaan we ook in het tweede uur het nodige van laten horen. Met name ook wat... Nederlandse gitaristen. Uh, de eerste... die er wat dat betreft klaarstaan... is uh, de groep... de Rosenberg Trio. Zoals we in het eerste uur Django Reinhardt... hoorden met zijn Gypsy Jazz... hebben wij natuurlijk uh, het Rosenberg Trio. Ik heb een opname... van uh, het North Sea Jazz Festival... uit 1992... waar... Uh, Stocello Rosenberg, solo-gitaar speelt. Noes Rosenberg, rhythm-gitaar. En Nonnie Rosenberg, akoestik-gitaar. Maar voordat ik dat ga draaien... nog even de afkondiging van het vorige nummer. Dat was een opname van de 20 ste Concord Festival All-Stars. Het jazzplatenlabel Concord organiseerde dat in 1989. En we hoorden Harry Sweets Edison op trompet... In het eerste uur hoorden we hem samen met Duke Ellington en Johnny Hodges, Red Holloway op de noord, Gene Harris piano, Ray Brown Bass en Jeff Hamilton drums. Het was een lekker swingend begin van het eerst van het tweede uur. Maar nu dus naar het Rosenberg Trio met het bekende nummer ook in dat tijd door Django Reinhardt gespeeld, maar nu door het Rosenberg Trio. Les yeux noirs, oftewel zwarte ogen. enthousiast publiek uh, op het North Sea Jazz Festival in 1992 met applaus en gejuich voor het Rosenberg Trio dan even wat anders, we gaan naar een uh, pianist die we niet al te vaak horen, terwijl dat toch zeker de moeite waard is, ik heb het over Bud Powell uh, ik heb een uh, verzameling die Amazing Bud Powell en dit is de cd volume 1 uitgebracht op Blue Note, het bekende jazzlabel, in 1951. En we horen Bud Powell op piano, Curly Russell op bas en Max Roach op drums. Luistert u naar een poco loco, oftewel een beetje gek. 42 jaar werd en eigenlijk wat triest aan zijn einde kwam. Veel psychische problemen ook de laatste jaren van zijn leven. Uh, is het een, uh, een gamechanger geweest uh, in de jazzmuziek? Uh, uh, met name voor wat betreft de ontwikkeling van de bebop. Uh, ze hebben hem wel eens genoemd, de Charlie Parker van de piano. En mensen als Thelonious Monk uh, hebben ook composities aan hem opgedragen. Bud Powell. Ja, en dan uh, terug naar de gitaar. En weliswaar de Nederlandse jazzgitaar. Uh, Wim Overgouw. Wim Overgouw, een van de topgitaristen die we in ons land hebben gekend. Uh, hij heeft natuurlijk jarenlang gespeeld uh, met het Pim Jacobs trio... En daarvoor ook nog met de eerste man van Rita Rijs, Wessel Yielke. Hij heeft Rita zelf natuurlijk vaak begeleid. Maar hij heeft ook opnamen gemaakt met Amerikanen als Lee Connets, uh, Cannibal Adderley, Sam Jones. Uh, met andere woorden, een heel veelzijdig mens. Uh, hij heeft les gegeven aan uh, de nieuwe generatie jazzgitaristen: Zoals Jesse van Ruller, Martijn van Iterson... waar we dadelijk nog wat van gaan horen, en Maarten van de Grinte. Uh, ik ga een nummer draaien van de CD Dedication... waar Wim op gitaar begeleid wordt door Victor Kayatu op bas... en Evert Overweg op drums. Een opname uit 1981, Just the Sitting and Rocking. Oh, oh, oh, oh,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 Overgaan, just the Sitting and a Rocking. We gaan luisteren naar Benny Green. Pianist Benny Green. Die begeleid wordt door Christian McBride op Bas en Carl Allen op drums. Uh, het is weer een Blue Note opname uit november 1991. En wel van de cd Testifying Live at the Village Vanguard. Luistert u naar Boo's March. Ja, Blues March, niet te, niet te uh, uh, verwarren met Blues March. Dit was uh, Benny Green. Dan uh, gaan we nu naar uh, een bekende bandleider Woody Herman. Uh, van uh, de CD Wailing with Woody heb ik een nummer uitgezocht. En Woody Herman op altsax. We horen we naast hem horen we Al Cohn en Cel Nestico op de Noor. Bill Perkins, Flip Phillips op tenor, John Bunch op piano, George Duvivier op bas en Don Lemmond op drums. Opgenomen in New York in juli 1981 luistert u naar Four Others. mooie klank van de band van Woody Herman met Four Others. Uh, we keren terug bij het thema van deze uitzending, uh, de gitaar. <coughs> en in dit geval gaan we luisteren naar Barney Kessel. Natuurlijk ook een van die jazzgiganten. In 1956 werd hij al uitgeroepen tot de beste gitarist door Downbeat. En uh, hij speelde met ja, de fiende fleur van de jazzscene... Louis Armstrong, Nat King Cole, Coleman Hawkins, Roy Eldridge, Lionel Hampton, Ben Webster, Woody Herman die we net hoorden, Be George Benson, Art Tatum en uh, wanneer het om vocalisten gaat hebben geleiden Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Julie London, Sarah Vaughan, Anita O'Day. Triest later in zijn leeftijd kreeg hij een zwaar herseninfarct wat hem natuurlijk beperkte in zijn optreden, <kacht> maar de opname die we hier hebben, dat is uit uh, een heruitgave uit 2006. Uh, luisteren we naar Barney Kessel op gitaar, Jim Rolls op piano... Al Hendrickson op gitaar, Red Mitchell op bas en Irv Cutler op drums. En Al Hendrickson begeleidt dan Barney op rhythm guitar. Luistert u naar Barney Kessel met Begin the Blues. Oh, oh, oh, oh, weer naar wat Nederlands. En wel uh, een groep muzici... die we ook 12 februari in de kocht kunnen beluisteren. Dan komt daar namelijk Francesca Tandoi... op piano en zang. Ik zeg altijd de moderne... Uh, uh, hoe heet ze? De moderne Diane Kroll. Ook piano en zang. En ze neemt mee uit Italië... Maxionata op de Noordsaxofoon, ook al vaak de gast geweest in de krocht... Uh, Italiaanse bassist Stefano Senni... en op drums uh, onze goede vriend Frits Landersbergen. Uh, ik hoorde van uh, voorzitter Hans Rijmers... er zijn nog ongeveer 30 uh, plaatsen kaarten beschikbaar... dus haast u als u bij dit fantastische concert wil zijn... van echt een uitgelezen groepje muzici. Om dat te onderstrepen heb ik hier klaarstaan... een opname van het Frits Landersbergen Sextet... waar we Frits horen op vibrafoon... Nanoek Brassers op trompet... Max Jonata, ik noemde hem al, op de Noorsax... Francesca Tandoy op piano... Matthäus Nikolaevski op bas... en Willem Romers op drums. Het was een live opname... uitgebracht op het nieuwe jazzlabel ESP en opgenomen in theater De Lantaarnvenster in Rotterdam op 28 juni 2018. De cd is getiteld Typical en we gaan luisteren naar het nummer The Match. Proefje voor wat er 12 februari in de kocht gaat gebeuren... wanneer we daar ook weer luisteren naar Francesca Tandoor en haar trio met Maxionata en Frits Landersbergen. Zoals ik al zei, nog 30 kaarten ongeveer te verkrijgen. Dus ik zou zeggen, haast u om niet naast het net te vissen. We blijven in de Nederlandse muziesferen... en wel Martijn van Martijn van Itelsson, die we ook uh, een ruim aantal jaren geleden in de krocht mochten uh, meemaken. 11 januari 2015. Misschien voor programmeur Jean-Louis van Dam een uh, reden om hem weer eens uh, te vragen. Want in dat tijd hebben we toch van zijn concert ook zeer genoten. We gaan uh, hier luisteren naar uh, zijn kwartet. Martijn van Itelsson kwartet met Martijn op gitaar. Uh, Karel Boulet op Fender Rhodes. Frans van Geest op Bas en Martijn Vink op Drums. En het is nog wel te vermelden waard... Uh, we hebben dat niet altijd zo in de gaten... dat Van Iterson uh, toch wel ook een kanjer is uh, op dit gebied. Een waardige opvolger van Wim overgaan waar hij nog les van heeft gehad. En in uh, 2004 heeft hij dan ook op het North Sea Jazz Festival... Uh, uit handen van Pat Metheny de Bird Award ontvangen. Nou, dat krijg je niet als je niet echt wat meetelt in de jazz scene. Dus luistert u naar Martijn van Itelson en zijn kwartet... met Umbra Penumbra. <middels> van Itelson met zijn kwartet. Prachtig nummer. Uh, we gaan snel door, want het loopt al tegen de klok van twaalf. Ik heb hier een uh, opname van uh, de cd Gets Meets Mulligan in Hi-Fi. Met Stan Gets op tenor. Jerry Mulligan op bariton. Lou Levy op uh, piano. Ray Brown op Bas. En Stan Levy op drums. Opname 1957. Anything Goes. Thank you. Ja, dat waren Stan Getz en Jerry Mulligan. Uh, we komen alweer bij het laatste nummer van deze uitzending. Uh, ik hoop dat u een beetje genoten heeft. Dat u het thema jazzgitaar leuk vond. En we gaan ook uh, als laatste nummer eruit met uh, jazzgitaar. Uh, en wel Laurinda Almeida. De beroemde Braziliaanse gitarist. Die samen met Bud Shank. Die we ook gaan beluisteren. Uh, de grote promotors waren in de tijd voor... De opkomst van de bossa nova. Uh, verder staat uh, op dit nummer Gary Peacock op Bas en Chuck Flores op drums. Volgende week uh, is uh, collega Jeroen Sluisdam uw muzikale gastheer. Ik uh, dank u voor het luisteren en uh, hoop u weer een volgende keer aan uw toestel te treffen. We gaan nu eruit met Round About Midnight, een bekende klassieker. Laurindo, Almeida and Bud Schenk.